9 uur. Jurie Stubenitski met het NOS-journaal. Een grote zoekactie in Turkije naar de vermiste haaksbergenaar Joey Hofman. Voor het eerst sinds zijn vermissing, bijna een maand geleden, zoeken onder meer speurhonden en drones in het onherbergzame gebied. Hofman had kort voor zijn vermissing contact met twee andere haaksbergenaren. Die zijn gehoord door de politie, vrijgelaten, maar mogen Turkije niet verlaten. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Getuigen zeggen dat de drie ruzie kregen en angstig reageerden op anderen. Mogelijk hadden ze drugs gebruikt. Er zijn mogelijk toch nog eieren met de schadelijke stof fipronil in de handel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt dat later vandaag bekend. Alle pluimveebedrijven die in de administratie van Chickfriend voorkwamen... zijn gecontroleerd, maar er zijn ook nog bedrijven... die zichzelf bij de NVWA hebben gemeld. Het is niet bekend hoeveel bedrijven dit hebben gedaan... Chickfriend is het bedrijf dat de kippen ontluisten met fipronil. Als er niet wordt gedaan aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering... kunnen er aan het einde van deze eeuw in Europa... 50 keer zoveel doden vallen door extreem weer. Dat zeggen onderzoekers van de Europese Commissie. De afgelopen jaren vielen er gemiddeld 3.000 doden per jaar... door bijvoorbeeld hitte, natuurbranden of overstromingen. Dat kunnen er eind deze eeuw 152.000 zijn. De president van Rwanda heeft bij de verkiezingen in zijn land 98% van de stemmen gekregen. De uitslag is niet bepaald een verrassing. De 59-jarige president Kagame is al sinds 2000 aan de macht in het Afrikaanse land. Twee jaar geleden werd de grondwet aangepast, waardoor Kagame tot 2034 aan de macht zou kunnen blijven. De president had bij de verkiezingen twee uitdagers. Zij beschuldigen hem van het ondermijnen van hun campagne. Het weer dan nog. Zon, wolken, wat buien. Vooral in het zuidoosten van het land regen. Later verspreid over het land wat buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen meer zon, vrijwel overal droog. En een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon de zee, Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Tobak Leeft. Ja, ga yo. Op de voli zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Sometimes you gotta bleed know. That you're alive and have a soul But it takes someone to come around To show you how She's a tear in my heart I'm alive She's a tear in my heart I'm on fire She's a tear in my heart Take me higher Than I've ever been The songs on the radio are okay Tasting music is your face And it takes a song to come around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 We're Not using my taxes to fill holes with more cement Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh That you're alive and have a soul, oh, oh But it takes someone to come around to show Twee ADS. AD HDDS. AD Hoe heet dat ook alweer? Weet ik veel nooit van gehoord. ADADS. dat was het, ja. 21 Pilots and Tear in my Heart. Een Scheur in mijn hart. En als je zo mooie muziek over kan maken, nou, dan is het dan geen punten. Goed, het is er alweer tijd voor een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 5 augustus, een klein lijstje met gebeurtenissen. Oh, omdat er heel, heel veel gebeurd is er waren, hoor. Toch ja, ja het is heel veel, er is heel veel gebeurd. Onder andere op 5 augustus 2010 gebeurde een ernstig ongeval in de mijn van Santouchier bij de Copiapo in Chili. En daar waren met 33 mijnwerkers vast te zitten. En ze hadden zoiets, ja, leven ze nog? Ik heb geen idee. Dus daarna gingen ze boringen doen. En dat Uiteindelijk aan een paar dagen, 17 dagen later... bereikten ze dus een bepaald punt dat ze dachten: nou, daar moeten ze zitten. En toen kregen ze bericht dat dus de 33 mijnwerkers... daar gewoon in bijna goede gezondheid daar onder ondergrond grond leefden. En ze hadden weinig eten, weinig drinken. En via een kleine, smalle schacht... hebben ze daar dus kamertjes, cameraatjes ge geplaatst. En ook hebben ze eten en drinken doorgebracht. En daar zijn ze dus langzaam uh, aan een grotere doorgang aan het werk gegaan. En ze zouden echt vier maanden bezig zijn uh, om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk... in uh, oktober, 12 oktober, uh, toen kwam er een capsule naar boven. En daar zat dus de eerste mijnwerker in. En dat was wel een hele gebeurtenis. Ze hadden uh, overal camera's geplaatst. Zelfs ook in het in de gedeelte waar ze dus allemaal opgesloten waren. En op CNN gingen ze daar gewoon een lijf verslag van maken. Dat was echt... Echt dat je denkt van wauw, dit is, dit is gewoon een soort film hebben ze Maar er hoe maken. hebben ze gegeten al die dagen? Nou ja, konden blijkt, ze wel wat naar beneden gooien. Die, die 17 dagen hebben ze zeg maar niet zoveel gegeten wat ze bij, bij zich hadden. En na die 17 dagen, dat ze contact hadden via een klein gat in de, in, in de muur, zeg maar, uh, hebben ze gewoon elke keer eten gegeven. Oh ja. Dus dat is wel mooi. Maar goed, moet je ik, moet je eens voorstellen dat je zo lang van. Waar worden? Van, van, huh? ja. zwart, je ziet niks, je weet niet of je überhaupt gered gaat worden, je weet niet of je genoeg te eten hebt. Nee. Het lijkt me echt vreselijk. Ik moet het toch nou, nog op een hele aparte manier hebben geroken. Maar het was wel echt een hele mooie speelfilm. Even een fragmentje. Het was echt een triomf. Ze kwamen naar boven met hele stoere zonnebrillen op. En dachten ze van, jezus, het lijken wel sterren. Nee, dat een nodig, want ze hadden zo lang ondergrond geleefd... dat ze echt al die felle lichten... want ze moesten natuurlijk goed uitgelicht worden voor de speelfilm. Dat konden ze niet aan. Nee, natuurlijk niet. Dus dat is uh, ja, heel apart. was ja. 2010 dus in Chili. Wat gebeurde er nog meer? Um, in 1940, dat is een Zandvoorts bericht eigenlijk... Ja. toen werd de uh, Joodse synagoge in Zandvoort opgeblazen. En het is onduidelijk door wie ook, hè? Ja. Dat, nou, dat, ja, dat, dat is... Uh, ja, dat is ze nog te uitzoeken. Ja, er was niet. aan de Mestgestraat en daar staat uh, sindsdien uh, sinds een aantal jaar staat er wel een gedenkteken... En er wordt dus ieder jaar, dus op 4 mei wordt daar nog een krans neergelegd. Oké. Nou, Ja, en in 1966 brengen de Beatles Revolver uit in de Verenigde Staten. Verenigd Koninkrijk, Dus Engeland. Engeland. Brengen ze Revolver uit? Ja, en dat was toch wel een gaaf album, hè? Want daar stond dus inderdaad Eleanor Rigby, Eleanor Rigby. Weet je, en echt Yellow Submarine stond erop. Nee, Jelle Sabrina stond daar volgens mij niet op. Jawel, kant oh, okay. één. Ik heb hier de hele plaat gewoon. Oké, okay, nou, Ellen Rigby, die ken ik wel. De mooiste misschien vind ik dit nog wel. Taxman. man. Ja. Vage muziek hoor. En. En er stond, Wat Ik een goed nummer wel vond nee? Good Day Sunshine. Good Day. Oh ja, Good Day Sunshine. Ja, je was echt zo, zo overdreven. Hè? En het aparte ja, maar het nummer. Die is prachtig. Die moeten wij toch een keer gebruiken ook als showopener bij ons. Ik zal dus ook. Als het rekenen. heel mooi weer is. Klein stukje. Klein stukje, ja, precies. Klein. Als. Uh, ja, goed. Verder het mooiste aparte nummer is nog wel dit: Tomorrow. Dat was het eerste nummer eigenlijk in de geschiedenis. Dat werd opgenomen met allemaal loops. Uh, allemaal samples die dan eindeloos lang bleven doorlopen. Weet je, en dan is ja. er een loop gesneden op een bandrecorder. En dan met schuiven open en dicht en starten en stoppen konden ze een heel apart plaatje maken. En dat wow. was dit Tomorrow. En, en, en, en sinds, wel, we, we, we, sindsdien zijn we heel ver gekomen. Ja. En dat is me goed ook. Ja, maar wat ik wel bijzonder vind, is dat uh, er zijn veertien uh, singles zeg maar erop. Ja. Yeah. En uh, er zijn er maar drie uh, door Harrison geschreven. En de rest allemaal door Lennon McCartney. Ja. Yeah. Okay. Lennon en McCartney. Lennon en de... Ja, precies. Dat was nooit duidelijk wie wat schreef. Maar hun stempel werd er gewoon opgedrukt. Ja. Verder, wat gebeurde er ja, nog meer? Ja, in datzelfde nou. jaar brengt Pink Floyd uh, The Piper... At, of, uh, sorry, een jaar later brengt ja. uh, The Piper at the Gates of Dawn uit. Ja, dat was ook de eerste, in de Verenigde Staten. Dat was het eerste album wat Pink Floyd uitbracht. Nou. Een uh, psychedelische band. En toen dacht je mezelf van... Uh, ja, wat voor muziek was dat nou ook alweer van Pink Floyd uit de jaren 60? Want dat was heel anders dan de uh, jaren 70 van Pink Floyd, hè? Dit was echt een beetje jaren zestig muziek. De meeste nummer is wel geschreven door Steve Barrett... die op een gegeven moment gewoon niet meer opkwam dagen. Of nee, het was zo... Roger Waters we haalden hem gewoon niet meer op... want hij kon niet van de drugs afblijven. blijven... en tijdens de optredens speelde hij maar één akkoord. en Dat was niet heel handig, dus liet lieten hem gewoon thuis zitten. En dat Eén merk je daar eigenlijk niet eens. Eén akkoord. En dat had wel leuke theorie. Het mooiste nummer op die eerste LP van de Piper at the Gates of Dawn... is misschien wel dit... I got a bike, you can ride it if you like. Geweldig. Ja, heel leuk. Pink Floyd in 1967. Erg grappig. Goed, wat gebeurde er nou meer? In 1960 uh, wordt uh, Opper Volta wordt onafhankelijk van Frankrijk... en sinds 1984 heet het Bur Burkina Faso. Oké. Okay. Dus uh, ja, die heeft zich losgerukt van Frankrijk. Nou, goed, tot zover wat gebeurde. Straks nog de verjaardag. We hebben weer ook een lijstje met de verjaardag. Eerst maar eens even een uh, gouden ouwe. Frans Ferdinand... No, you girls, yes. to get to know you. vermoord werd. En toen ontstond, ra, uh, ontstond uh, wereld, oh, de Eerste Wereldoorlog, volgens mij. Daar heeft het mee te maken. Frans Ferdinand en no girls, no you girls. Goed, die is de zaterdagmorgen. Ja. Wie is de jarig? We doen een kleine It's gereed. En er zijn er weer velen Ja, Het is uh, 167 jaar geleden <laughs> dat hij geboren werd. Guy de Maupassant. Hij ah, nou, is natuurlijk ongetwijfeld al bekend. Nou, hij was een Frans schrijver. En hij heeft in twaalf jaar tijd meer dan zeven romans en 300 verhalen geschreven. En uh, ja, hij, hij was erg onder de indruk toen de tijd van de gruwelijke... gruwelijke van de Franse-Duitse oorlog. Oké. Okay. Uh, ja, dat was toen uh, tussen Pruisen en uh, Duitsland. En uh, Frankrijk. Maar uh, het is wel interessant als je zijn uh, ding leest. Maar er zijn er nog veel meer ja, jarig vandaag. Onder andere vandaag is uh, Viola Holt jarig. Ze wordt 68. Ja. Natuurlijk bekend van uh, de Vijf Show. Oh ja, ik heb nog gekeken. Vooruitstrevende gasten. De, de, de, de, de, de, de Hollandse Oprah Winfrey. Beetje op het, op het, op het randje was het ook. Ja. Oh, gaf ze ook iedereen een cadeautje? Nee, dat weet ik niet. Geen nee. auto's. Geen auto's, nee. Geen auto's. nee dat maar was misschien... ook, uh, zij is degene wel die uh, heeft gezorgd dat uh, de Playboy de grootste omzet had. In 1983 84 heeft zij daar een keer ingestaan. Oké. Okay. En als je dat ziet, is het inderdaad de vrolijke, goedlachtse Hollandse meid. En uh, ja, hartstikke leuk natuurlijk. Uh, degene, uh, ja, die, die we, ja, wie er ook jarig is, is Evil Jer Jared Hasselhoff. Wat? Um, ja, uh, zijn bijnaam is Evil. Yeah. Um, dat is de bassist van de Bloodhound Gang. Oh, de Bloodhound Gang. Oh, die hadden wel kent, van... Weten jullie nog? Ja, van deze. De roof, roof. Roof. Roof. Roof. roof is on fire. De roof. De roof. De roof is on fire. We don't need no Maar gaan. gaat wachten op het pas op, joh. Ah, oh, dat slechte... Uh, oh man, een hele simpele tekst, maar wel. Dat heb. slechte wegpiepen van Amerika. Ja, ja, klopt, ja. Dat was de net een versie. Vandaag zou je jarig zijn geweest. Ik heb het over Martstam. Je kennen hem allemaal wel, natuurlijk. Martstam. Niet van de kruiden hier. Wij dan namelijk in de schaag hadden iemand, die heette ook Stam. Dus van nou, nee, dit was een uh, designer, architect. Hij heeft dé bekende buisstoel ontwikkeld. Die Gizma later ook heeft uh, ontwikkeld. Dat is met uh, een zwevend frame, weet je aan de achterkant los. En dat had hij van pijpen, had hij dat aan elkaar gelast. Had dat op een bruiloft van een vriend van mij, had hij dat getekend op een servetje. Dat, nou, dat is best een aardig idee, als dus ik dat kan uitwerken. En het maf is er heel veel te doen over de rechten op die buisstoel. Want in sommige landen is hij rechtervrij. Dan kan je zelf zo zoel uitbrengen andere landen weer niet. Dus Gispen heeft daar wel problemen mee gehad. Maar uiteindelijk ja, vorm, is hij in alle vormen. Is op de wereld gekomen. De buizenstoel van Mark vandaag, vandaag is ook Ferdi Bolland jarig. Hij is van 1956. Dus die is nu 61 jaar geworden. Als ik het goed heb. Jullie kennen hem ongetwijfeld nog van uh, I'm Train, trainer met train. Samen oh. met zijn broer. Oh ja. Dus, uh, ja. Ik was wel een fan. Ik vond ze wel knap die twee mannen. Ah vandaar. Oh. Ja, en wie vandaag ook uh, jarig is, is Thijs van der Brink. Hij is vandaag uh, 47 geworden. Ja. ja. En nou ja, natuurlijk bekend van uh, Knevel en van de Brink. Uh, onder ja, hij is van de Brink. Hij heeft pas geleden nog op bezoek geweest bij moslims. Om met contact aan te gaan. Hij al een christen om te ja, gaan opvasten. Ja, dat was een leuke documentaire. Uh, dat was een leuke Er waren wel wat azijnpissers bij. Die zeiden, ja, je laat alleen het negatieve zien. En, ja, dat is helemaal niet waar. Dat was ook een goed nee, beeld. Er waren ook goed waren hele goede moslims bij. Die hij zijn heeft er echt mega wel. mega meegeramadamd met, met hun. Ja, klopt. Twee dagen. Ja. Ja. Het grappige ja. is, ik herken wel iets aan hem. Hij had zo ja, ik heb verder niet zoveel met eten dus mij ja, ik, ja, mij heeft het niet zoveel invloed. Zoiets, even een tijdje dat niet eten. Dat zei hij, oh, man naar je hart is. Ja, goed. Hij, hij wordt 47. Thijs, ja. sorry. Ik, ik, het lijkt zo'n jongetje. Ik had hem ouder. oudergegeven. Ja, ja, maar het komt ook door de, door de programma's die hij maakt. Ja, denk ik. ja wijsheid. En, en, en, en, de, en de man die ernaast zit, ja. maakt hem ook niet jonger. Zeg nee. Maar. nee, dat is waar. Dan zet ja, je me in een andere categorie. Die arme man, die knevel. Ik moet er altijd denken aan wie had het plaatje van... Van die Haarlemse cabaretieren van... als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Die ja. arme man die krijgt steeds weer... Ja. als iemand die naam doet, komt bij iedereen het liedje naar boven. Nou, niet bij iedereen, maar, maar ja, wel veel mensen. Vandaag zelfs ook jaren zijn geweest. Zangeres zonder, uh, zonder naam. Ik heb het over uh, fast, Mary Sefaas Ma natuurlijk. Mary Sefaas. Mary. Mary. ja. Mary, Internationaal was ze bezig. Wat voor iets had ze ook alweer? Ja, daar gaan we hoor. ben naar ja. Mexico. Mexico. Er dat nog meer grote hits is dit. Ja, altijd pure drama. In je ogen. Oh, maar ze zong ook hele rare dingen. Het was maar een neger. Zo'n zwarte. Wat? Wat zegt ze nou? Dat kan toch niet? Hij was maar een neger. Zo'n zo zwarte. Maar goed, dit was wel... ze zong ook... Ach, vader, liefde, drink niet meer. Ja, ook. Maar het, het is wel een hele rare plaat dit. Want als je het zo even een stukje van hoorde, ging van... Is het nou positief of negentien? Echt bedoelde is dat hartstikke goed. Dat hij het zwaar had. Dat hij het moeilijk had. Maar om het zo te benoemen, is wel een beetje apart. Het was ja. maar een neger, een zwarte. In welke, in welke tijd was dit? Ja, dit was jaren zestig. Vijftig ja. ja. ja. vol mensen Waar Was het nog zwart? Niet weet nee. Nou, oh, het nou ik uh, ga mijn handen hier niet aanbranden. Weet nee. je hier is nee. Het nee. Ik okay. ja, nee. vandaag? Dat is Pat Smeer. Hij is van de Foo Fighters. Oh, van de Foo Fighters? Nou, ja. dat is echt wel lekker. Lekker om te horen. Je ben, you are a pretender. Je bent een en, aansteller. En onze prinses Irene van de Nederlanden ah, is jaren. Heel boomprater. En ze wordt, vandaag wordt ze gewoon echt al 78, hè? 78? Nou ja, Beatrix zie je... Uh, echt waar? Ja. is van 1939. Jezus, als je zo naar die foto kijkt van, van 2015, ziet ze... Er, uh, Ziet er hartstikke goed uit ja, uh, voor ja, dan toen... Ja. Uh, nou ja, uh, hebben 75 hebben personal trainer, zijn eigen kok cool, en zo. Ah, uh... toen krijg je dat allemaal weer. Nee, dat, daar ligt het <laughs> niet altijd aan, hoor. Maar goed, diegene die ook jarig uh, zou zijn geweest is Cor Ja. En Cor is natuurlijk van... Pipo! Ja, daar gaan we. Ah, oh, onze tijd... People de Clown was ontzettend populair in de jaren 50, 60 en eh, 70 volgens mij. En op een gegeven moment was het niet winstgevend meer. Of niet, waren er minder kijkers. Toen werd ze zo, zo in één keer van het buis afgehaald. Klaar, klaar. En je is de afscheid. Gewoon, hup, dan doen we er gewoon niet meer mee. Goed, na het zover de Dan eh, hebben we wel weer gehad, dames en heren. Goed, straks nog even de landkeuze. keuze. Ik ben benieuwd wat ze nu weer uit de kast vandaan gehaald had. Ik zat vorige week, of afgelopen week nog even de Laatste afluistering, aflevering te luisteren. En toen had je een verrassend leuk plaatje. Dus ben benieuwd wat je het nu voor ja, ons hebt okay. meegenomen. Doen we eerst even een uh, Neon Trees. Everybody <coughs> Talks. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker. And this happens all the time. It started with the whisper. Ja, Animal was ook nog een plaat van ze. Dit was uh, ook wel jij ja, en ik ja. ja Goed, het is dus, uh, bijna half, straks om half en de Zandvoortse berichten. Ook weer wat gebeurt er allemaal en wat is er allemaal weer gebeurd. Uh, en verder hebben we nog wat maffe berichten. Ik zit ook nog te kijken wat mij afgelopen week allemaal een beetje bezig heeft gehouden. Onder andere kwam er een, uh, een, een, een kennis van mij naar me toe die zegt van, er is een nieuwe film van uh, The It van de Stephen King. En toen, ja. Uh, ja, met die clown Het had wel zoiets van, ach, grappig om even een stukje zitten kijken Het is wel weer een beetje retro Want bepaalde scènes gaan ze dan weer opnieuw spelen En dan net weer even anders, maar het is toch wel weer grappig En dan zit je voordat je weet, zit je dan weer in de, de originele IT-clown Natuurlijk John Wayne Casey, die 32 slachtoffers maakte destijds Met allemaal kindertjes mee naar huis uh, slepen Om daar allerlei gekke dingen mee te doen En uiteindelijk uh, onder het huis te begraven Uiteindelijk heeft hij zichzelf aangegeven. Maar toen had hij even veel slachtoffers gemaakt ook. Toen gingen ze het huis ontmantelen. Ik heb daar, daar beelden zitten kijken. Jezus, het wel huis daar hebben ze elkaar gesloopt. En onder dat huis, het stonker gigantisch... vonden ze echt de meest gruwelijke dingen ook gewoon. En dat is de basis geweest voor het uh, dus. En ook die, uh, die griezelclowns die momenteel op straat nog lopen. Hè, heel af en toe. In Frankrijk was dat een hit. Nee, sommige mensen weten niet dat het vandaan komt. Nu weten ze het wel weer even. Ja, ik heb uh, goed nieuws voor je. Uh, nieuws over de, het, jouw lievelingsbedrijf. Ikea. Ikea, vertel. Nou, hoe weet dat Ikea gaat komen? Uh, in eerste instantie in Engeland gaan ze hem op de markt brengen. Maar uiteindelijk zal het wel overal komen. Um, ze komen met uh, zo'n thuisaccu. En nu denk je, wat moet met een thuisaccu? Nou, jij hebt zonnebrunnen op je dak liggen, ja. heb je net verteld. Oh ja. ja, ja. Um, nou, die leveren heel veel stroom op. Maar vooral overdag. Ja. Ja, en vervolgens, wat doe je met die stroom? Ja, um, terugleveren aan het net en dan krijg je er wat geld voor. Ja, nou, het is veel interessanter om, om die stroom op te slaan... en s'avonds voor je lampen, dat soort dingen te gebruiken. Oh, ja. En daar heb je zo'n accu voor. Nou, Tesla kwam daar al eerder mee. Alleen, die, die accu is best wel behoorlijk duur. Namelijk uh, 5300 euro. Oké. Okay. Uh, hoe heet het, de... Uh, um, de accu van, uh, uh, Ikea? van Ikea is nog steeds niet heel goedkoop. Levert nog, uh, betaal je nog steeds 3300 euro voor. Okay. Uh, dus best wel veel. Alleen hij zou jaarlijks ongeveer een besparing van 600 euro... ...moeten opleveren. Hmm. Dus, uh, oké, okay. ja. dit is natuurlijk voor de freaksysteem. Uh, dit ga je doen. Ja, ik moet nog. zeggen, het design ziet er ook nog best oké okay uit. Het is niet dat je... Het is een beetje alsof je een schorsteenmampel plaatst, zeg maar. Maar dan een, een kleintje. Een schorsteen? Dus, ja, oh, oké. Okay. Dus er zit een en daar het, op. Uh, daar komt 220 volt uit. Ja, het is een beetje de accu die ook in je elektrische auto zit. Maar dan, uh, maar dan in je anders. huis... Nou, ik vind, het, ik vind het wel interessant dit. Oké, okay, deel hem even op uh, onze pagina. Ja, ik, zeker uh, weet, want ik heb ook zo'n paneel, dus ik kan hem zo doorkijken. aansluiten. Want ik vertrouw Trou mijn eigen m, m, m leverancier natuurlijk niet. Hè? Mijn stroomleverancier, die denkt van ja, het is allemaal leuk. Die denkt ja, ook leuk hoor, dat je zo'n paneel op je dak hebt. Wel leuk. Wat moeten wij daar Moeten we jouw geld gaan terugbetalen? Ja, ik heb hier trouwens ook een heel apart uh, bericht. Dat is ja? eigenlijk een bericht voor... Uh, voor onze Mark, maar uh, ik ga hem lekker doen. Ja. Want Facebook stopt met het AI-experiment... Uh, nadat robots eigen geheimtaal ontwikkelen. Ja, ik had gelezen. Ja. Artificial Intelligence Ja, AI ik, voor. Ga, ik kon er heel even niet op komen. <laughs> ik ben blond. Maar het, ja, het, is, uh, het is echt waar. En uh, De robots Alice en Bob pasten uit eigen beweging het Engels aan... zodat ze gemakkelijker met elkaar konden communiceren. De onderzoekers van het Facebook uh, Artif Artificial Intelligence Research Lab... dat is de, de FAIR begrepen niets meer van de vreemde zinnen. De twee robots leerden elkaar onder meer de boeken en ballen te verkopen... en daarmee moesten ze onderhandelen over de prijs. En de voertaal was dus Engels, maar toen ze de vrije hand kregen... om hun spraakalgoritmes te verbeteren, begonnen ze echt hele vreemde codewoorden te gebruiken. Ze bleken ook steeds slimmer te worden in het onderhandelen. Ze deden bijvoorbeeld alsof ze een product leuk vonden... om het later in een onderhandeling op te offeren... zodat ze tot een vals compromis kwamen. Dit klinkt dus, uh, heel vaag, dit. Ja, maar toen yeah, de can. onderzoekers dus doorkregen wat er gebeurde... hebben ze het experiment stilgelegd. Maar het is wel een uh, belangrijke mijlpaal. Iedereen die ontkent dat dit potentieel gevaarlijk is... Uh, die steekt eigenlijk eens kop in het zand. En dan krijgen ze het idee van uh, Terminator hè? Dat ja, de... dat ja, gaat ja, wel heel ver. Maar ik heb erop, dus uh... Zodra je robots... hebt die ook fysieke dingen kunnen doen... is dat in het bijzonder van militaire doeleinden. Kan zoiets dodelijk zijn. Want wij hebben als uh, uh, scientists... hebben wij dus geen idee wat ze tegen elkaar zeggen. Nee. Nee. Wat hier dus ook gewoon de conclusie is, is dat de, de, de talen zoals we ze kennen, gewoon, daar, daar ben ik al jaren achter, al vanaf dat ik jong ben, gewoon niet goed zijn. Gewoon, niet, ja, zij gaan de talen verbeteren. Dus, ja, dus, maar kunnen van, wij ze dan nog spreken? Nee. Ja, nou ja, ik denk dat als wij ze uiteindelijk op die manier spreken, dat het een veel betere taal wordt ja Ik word wel te oud om die taal te gaan leren, denk ik. Nou ja Nou Ze zeggen ook altijd dat uh, Eskimo's uh, verschillende woorden hebben voor sneeuw. Wij hebben gewoon maar een paar uh, natte sneeuw, uh, droge sneeuw. En zij hebben echt wel honderden benamingen voor sneeuw, geloof ik. Ja, ja, ja, ja, om ja. dat beter te kunnen afstemmen. Nou ja, dat is, dat is ook wel zoiets natuurlijk. En dat is met de computers, we gaan het zo. Nou, even een bijzonder artikel dit. Ja, is dat, het is, om uh, uh, uh, uh, uh, uh, um even in de gaten te houden hoe het zit. Ja. Uh, als je iemand anders hoort praten, dan denk ik, ja, hey, ja. wel, welke taal is het precies? En kan ik ze nog wel volgen? Ja goed, straks onder andere zandvoetsberichten, berichten wat later dan normaal, maar ze komen eraan. Bye. Het kan eens zwaar zijn. En er komt, soms, er komt tegen mooie muziek van hoor. Wildlife. ik zag ze een aantal maanden geleden. Zag ik ze in uh, Podium Victoria en Alkmaar. De kaarten waren 40 euro. Ah oh, oké, okay. 25 euro. Dag zelf 12,50. Ja, dat vind ik het leuk. Daar ga ik er Echt op. Ze hebben verschillende hittig gehad. Uh, Let's Grow Old and Die Together. Dat was een hele leuke plaat. En dit is hun laatste single. Die heet Hold Back Your Love. White Lies mm. uit Engeland. Dames en heren. White Lies. Met life. het pontje over. Goed, het is uh, tijd voor de zandvoortsberichten. Wat later dan normaal. Maar ze zijn drie. Het weer is geweldig hè, de laatste tijd. Ja. Maar je hebt dus een uh, kitesurfwedstrijd. Dat heet Hoek tot Helder. En Hoek tot Helder is een kitesurf marathon. Van uh, Hoek van Holland dus tot Den Helder. En dit jaar gaan... 115 kitesurfers die 130 kilometer lange tocht langs de stranden afleggen. En uh, het doel is dus geld inzamelen voor de Hartstichting. We dus zouden nooit iets, iets gewoon doen. Altijd weer geld inzamelen. Maar ja, ja. zodra de winter toelaat wordt dus het afgeroepen in een van de weekenden. Tussen 19 augustus en 22 oktober. En twee dagen vooraf wordt pas de definitieve datum bekendgemaakt. En uh, vorig jaar waren er 60 kitesurfers die deelnamen. En ze hebben dus wel met 1600 donateurs ruim 47.000 euro opgehaald. Wow. En als je er meer over wil weten, ga dan naar www.hoektothelder.nl Ik vind bedrag. het een leuk initiatief. Ja. En het is volgens mij ook wel geweldig om, uh, om te zien dat ze dan uh, met z'n allen langskomen kitesurfen. Ja. Kitesurfen, ja, dit is, uh, ja, ik zie nog steeds op mijn windsurf ook nog wel mensen mee bezig zijn. Ja, ik dacht dat dit, retro uit was. uit. de dagen was het geweldig weer. Ja, wel, dat is toch wel weer aardig. Zo. Onze plaatsgenoot Wendy Moore staat in Zandvoort bekend als uh, een goede Amazone. Of dat was, ze rijdt al enkele jaren op hoog niveau het paardje. Maar nu uh, is ze ook uh, blijkbaar een goede gitarist. Ze gaat uh, aanstaande 9 augustus gaat ze optreden in het café Anders. begint om half negen. Ze is ooit begonnen met een akoestische gitaar. Nog maar een paar jaar geleden. Een tweetal jaar geleden. Ja, echt twee jaar geleden. Dat is wel irritant altijd. Ik probeer ik al jaren gitaar te spelen. Lukt mij het niet. Maar goed, zij is nog iets vrij jong. is 18, dus dan op, dat is de goede leeftijd om gitaar te gaan spelen. En uh, die heeft ze gekregen van haar vader. En uiteindelijk is ze gaan oefenen en gaan oefenen. En heeft heeft uh, auditie gedaan uiteindelijk uh, zit ze in hun beentje. En ze gaat dus spuilen in café Anders 29 augustus. Half negen gaat Oh, gezellig. man. gezellig, Ja, en veel bewoners langs de kust hebben geklaagd... Uh, over het uh, vele vuurwerk wat daar wordt afgestoken... Steeds vaker worden besloten feesten, zoals uh, hoe heet het, een huwelijksfeest of uh, dat soort dingen. Uh, bij de strandtenten afgesloten met vuurwerk. En de gemeente krijgt hier uh, ja, best wel veel klachten over. Echter uh, uh, blijkt uh, het nogal een ingewikkelde materie te zijn en niet 1, 2, 3 te beantwoorden. En uh, ja, dus. In basis uh, blijkt eigenlijk uit alles dat, uh, dat het wel is toegestaan. En dat, dat ze er niet zoveel tegen kunnen. Nee, doen. Ze moeten op een andere. Is er in of zo heb ik zitten lezen. Moet je dus dan een, een, een vergunning aanvragen. En voor huwelijken mag het dan wel. En het is een beetje onduidelijk. voor Wat, wat is het evenement? Wat en is het evenement? En wat is het zegt ja, ja. uh, dus met andere woorden. Wende maar een beetje aan. Het ja. vuurwerk blijft voorlopig nog even. Ja, mag nog één. Ik ga er één doen. Ja, ja want uh, dit zit ik wel een het bericht. Uh, daar schrik ik van. Het doek valt voor. Stand voor zijn sportcombinatie voor de handbaldames. De handbalafdeling heeft dus de afdeling opgeheven. Er waren er afgelopen jaar nog maar een paar Zandvoortse dames die handbalden. Net genoeg voor een team. En toen een van hen aangaf aan het einde van het afgelopen seizoen te vertrekken. Uh, toen was duidelijk dus dat de handbal in Zandvoort geen toekomst meer heeft. En uh, ik vind het wel heel jammer. En uh, het was dus uh, Martijn Kappel, die was vroeger heel erg goed. Een kampioenschap op hoog niveau zijn er gedaan. Ook met de heren en de dames ook. Het staat op behoorlijk hoog niveau. Maar ja, de dames die worden, die krijgen allemaal kinderen en zo. En ze zijn nu allemaal uh, dik in de dertig. En er komt dus geen jeugd meer bij. Heel jammer. Dat is gewoon wel echt heel jammer. Hoe lang hebben ze bewust staan? Nou, echt, uh, nou, ik denk zeker wel een jaar of 30. Dertig zo? Zeker wel. Dat is nog maar ja, gestopt. Jammer hoor. Dat is zeker jammer goed. Tot zover de Zand voor ze berichten. Het is het tijd voor de keus Een beetje ja. beïnvloed. Een klein beetje maar. Ja, ja, maar dat is ik, Hollywood was wel... 7 van uh, Alice Hidding. Star, Hidding. Ja, Alice Hidding. En uh, ik vond het gewoon zo leuk. Want die waren dus afgelopen zondag, uh, woensdag dan uh, bij Natiek op het strand zelf. Met een optreden. Ja. Ik denk, wie is die man? Maar die was dus inderdaad van de Time Bandit. De Time Bandit, ja. Dat is echt uh, lang geleden. Ja. En, even, even, van vervlogen tijden. Even visualiseren. Wat stond er voor? op je tafeltje. Stond er een wijntje? <laughs> de, nee. Nee. Ja, goede oude tijd. 1981 hè, dames en heren. Gewoon en you got to live it up van the time bandits. En ik zat even te kijken. Ja, ik kan ik me nog herinneren dat ik dit singeltje kocht. Ja, dat was ik 16 volgens mij. dat een beetje in de muziekwereld bezig. Ik wilde heel graag Desjokje worden. En kijk wat er voor gekomen is. Het grote geld loopt gewoon echt binnen. echt uh, elke dag krijg ik grote checks aangeboden. Maar goed, uh, de Time is later nog bij elkaar gekomen. Dus ze hebben natuurlijk uh, tot met 87 hebben ze al wat hitjes gehad. Onder andere hebben ze natuurlijk ook Paradise Sister hebben ze gehad. I'm Only Shooting Love was ook een hit van, u, van hun. En ja, in 2000... ik een geweldige hit vond van ja? die Alistair Hidding zelf. Dat was de uh, Hollywood 7. Ja, klopt. Dat was dat, daarvoor, dat, ja. Vind, dat, vind, dat vond ik echt... Uh, ja, dat was daarvoor, heel hoor. indrukwekkend. Maar toen, toen had hij nog geen band of zo. Maar nee. hij heeft een hele fascinerende stem heeft hij. Ja, hij heeft iets scherps... die stemmen. Ja, overtuigd. overtuigd. Goed, verder in de 19, 2007 zijn ze bij elkaar gekomen... en in 2012... hebben ze nog een single uitgebracht. Nog een album uitgebracht, trouwens. Out of the blue. Dat heeft niet veel gedaan. Dat begrijp je. Goed, de Time Manage, dat was vandaag... de Jolande -keuze, dames en heren. We kijken nog even in het nieuws wat er allemaal gebeurd is. Vertel. Ja, vanavond begint... de, de, de Pride Amsterdam, hè. En uh, er is dus natuurlijk vandaag die hele grote... Uh, botenparade... En, uh, maar nou hebben ze dus, uh, dat vond ik wel bijzonder. Dat, uh, het was al uh, steeds LHBT, hè? Dat ja. was dus lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender. Maar ze hebben dus nu nog een hele riedel erachteraan. I-Q-A-P-C erachter. Ja. En wat is dat dan weer? Dat is dus de intersex condition. Dat is een parapluutair voor aangeboren condities. waarbij het geslacht verschilt. wat als norm beschouwd wordt. Een queer. Die willen gewoon, uh, je wil je niet identificeren. Je wil je niet zeggen wat je bent. Nee. Dan ben je queer. Oké, okay. Aseksueel heb je nog. Maar dan ook panseksueel. En dat vond ik een hele bijzondere. Dat zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op je geslacht. Maar op het karakter of de persoonlijkheid van een ander. Maar dat is toch eigenlijk iedereen, denk ik dan. Dat ja, is toch ook een beetje biseksueel dan ook weer? Nee, maar, maar panseksueel, ik denk gewoon dat het... Uh, dat het dan niet uitmaakt. Je, vindt, uh, je gaat voor mensen hun karakter. en Dan, denken, uh, ja, dat ja, dan we, is het... Uh, gewoon geïnteresseerd in mensen. En dat wil, dat wil dan niet zeggen dat je de seks erbij haalt. Nee, maar dat zijn eh? mensen die in principe alles... Uh, of je nou een transgender bent... Of het maakt ze helemaal niks uit. Maar nee. een biseksueel is gewoon... Je valt man mannen en vrouwen. Zeg maar ja. Dan, ja, dan, maar okay. je hebt ook nog een cisgender. En wat is dat? Dat zijn mensen die bij wie het geboortegeslacht overeenkomt... Met de ervaren genderidentiteit. Dat is toch ook... In principe, het gros is dat gewoon. Wat? Nee, ik bedoel, bij jou komt je geboortegeslacht man... overeen met de, aange, met de ervaren genderidentiteit. Je bent man, maar je voelt je ook man en je valt uh, op vrouwen. O, oh, ja, is een naam dat voor. Is, dat Cis, is, cisgender. Cisgender. Oké, okay, maar ja, dit, dit, al die labeltjes uh, plakken, het is wel heel uh, tjoe, apart. Jongens, we willen niet in een hokje worden geplaatst. Maar ja, man of maar, uh, vrouw, hoe kerst? Ik bedoel, je moet gewoon lief zijn voor elkaar. En uh, als mensen elkaar lief hebben en volgens uh, ja, ja, anderen er geen last van hebben... en weet je, wees gelukkig. Het is uh, uh, ja, ja, ja, ja, dat is altijd weer makkelijk gezegd. Hè. Ja. Nee, wees gelukkig, doe leuke dingen. Ja, sommige mensen kunnen dat gevoel gewoon niet oproepen. Die nee. krijgen dat gewoon niet voor elkaar. Nee, maar die zullen dus... dan zijn en zijn. Dan gaat het niet eens hierom. Nee, ja. dat is waar. Dat, dat, dat is dit misschien een klein, nog niet eens een pleister op de Nee, nee, nee, nee. Ja. En uh, ik heb een uh, leuk tech nieuwtje. Ja, wat jou uh, wel zo rationeel zou aanspreken. Ja. Uh, Windows 10. Het besturingssysteem uh, wat de meeste ja. mensen gebruiken. Ja. Um, krijgt uh, oogbediening. Oh. Um, hey. Er wordt uh, voor mensen die verland zijn. Nou ja, je werkt natuurlijk met, met, met ja. vrij veel mensen. Die uh, weinig kunnen bewegen. Ja. Um, gaan ze dus nu een uh, techniek ontwikkelen. Die via, door het middel van de webcam. Um, je... Um, ja, je computer kan bedienen uh, met je ogen. Ik denk wel dat je een speciale webcam nodig hebt. Dat haal ik niet helemaal lekker uit. Oh, je gericht, kan, maar... oh, de webcam kan je echt. Ja, ik wil zeggen, er is al een oogbal gestuurde computer. Die heeft mijn cliënt al. En uh, die werkt ook redelijk. En ja. je hebt ook van die mensen die, hebben, die kan, dan, krijgen dan een stip op hun voorhoofd. En met die stip kunnen ze ook uh, op het scherm een cursor aansturen. Maar ja. die gaat echt voor op het web, dus ja dit is echt gewoon een, een, ja, gewoon een gewone computer zeg maar die alles uh, uh, ja die gewoon volledig goed werkt en uh, dat gaat die standaard ondersteunen dus okay, dat met, zou in principe met, met maar je alle dat, dat is een beetje hetzelfde. Nou goed, ik merk wel dat je, het is, je moet wel heel goed kunnen concentreren hoor. En ik werk met cliënten die hebben van jongs af aan niet kunnen bewegen. En die moeten zich nu ontzettend goed gaan concentreren. Nou, als je dat niet geleerd hebt, dan wordt echt zo'n computer wordt niks. Dan wordt het heel veel frustratie. Dus je moet er wel op tijd mee beginnen. Want dan ben je geen te laat. Goed, straks nog veel meer. Eerst even Goud van Oud en heren. Goud van Oud. Dan gisteren ze tegen. Wie vindt het te leuk. Delight. Groove is in the heart. Done, satisfaction of what's to come. Zonder een ei te eten kan ik leven, zou ik dat uh, aanraden. Groove is in the heart, die leidt uh, helemaal uit het beginperiode van CFM bestond CFM uh, volgens mij nog maar net 1990. Groove is in the heart. Nou, nog even een, uh, ik zal het even lekker nog op het vuurtje nog even lekker opstoken. Als iemand zegt, nou, ik kan uh, zonder een ei te eten, kan ik leven, zou ik dat uh, aanraden. Wat? Ik, kan, ik, ik kan echt niet zonder een ei eten. Ik, ik, Als je zonder een ei zou kunnen leven... zou ik het aanraden. Nee, zondag, ik heb zondag eruit geknipt, sorry. Ja. <laughs> Totdat het zondag stond erin. Hè? Dat was een origineel bericht, maar ik denk, weet je wat? Ik knip die zondag eruit om het lekker even onrust te stoken. Dat je gewoon moet stoppen met eieren. Het is levensgevaarlijk, je gaat er dood aan. Toch? Je kan jezelf niet doden met Fipronil. Oh. Niet uit een fles met pure Fipronil. Nee? En helemaal niet uit eieren, want dan moet je er een miljoen eten. Okay. Weet je wat gevaarlijk is? Nee? Keukentrapjes. Ah, keukentrapjes. Quest ah. even kwijt. Keukentrapjes, die zijn levensgevaarlijk. Blijf uit de buurt. En als je bij je eerste hulp komt, dan, dan zie je daar mensen in gebroken heupen, gebroken ja, dit, poot en zo. En dat dit soort is, dingen. is die stem van die man zegt van ze zouden de trein moeten nemen. Dezelfde stem. Eh, ja, maar zo uh, lijkt je er wel een beetje. Maar ja, hij is, is de, de, deskundig op het deskundige. gebied van de. Nou, deskundige van keukentrapjes. Ach, mond, kijk aan. Ja. Oh. Ja, voor het geval. Vertel. Ik, heb, ik heb een bericht hier dat Jack de Ripper dezelfde persoon zou zijn als de allereerste seriemoordenaar van de Verenigde Staten. Oh? Ja, dat de, de, achter, ach, de achter, achterkleinzoon van de allereerste gedocumenteerde seriemoordenaar van de Verenigde Staten, Henry Howard Holmes, is ervan overtuigd dat zijn bedovergrootvader en Jack de Ripper een en dezelfde persoon waren. Dat de politie hem op het spoor was en eerder had kunnen stoppen. Maar uh, Jack de Ripper is dus de bekendste. Hè? Die slachtte in 1888 zeker vijf vrouwen af in het Londense White Chapel. En dat deed hij binnen vier maanden. En daarna was dat uh, gedaan. En, maar er was dus uh, in, uh, in New Hampshire... zou hij dan naar Chicago verhuisd zijn in 1886. Daar bouwde hij een soort moordkasteel. En dat was dus echt een, uh, het World's Fair Hotel. En die scheen 100 kamers te hebben. Wandpanelen die weg konden schrijven. Ja. Raamloze gangen en trappen die nergens heen leiden. En dan denk ik van, nou, oh, ik, ik wil er zeker een keertje verdiepen. Want ik vind het wel interessant. Dit is altijd interessant met die Maar de man is uiteindelijk dus uh, wel uh, te pakken gekregen. En hij werd uiteindelijk opgehangen op 7 mei 1896. Oké. Maar ja, dat achterkleinkind van. Uh, als dat maar geen. dezelfde uh, neiging heeft, hè? Dat weet je niet, hè? Je of het er niet ja. ingebakken is, de ja. gent. Zou ik zo maar kunnen. Marcus, zeg jij nog iets? Of, uh... Nee, ik vind het. Uh... Je vindt het mooi geweest. Ja, het mooi wel. Dan doen we even een moppie muziek, dames en heren. En straks een bericht En we kijken of we de lijn met Hotel Hoogland kunnen herstellen. En of straks een programma in komt natuurlijk. Even Eagles of the Dead Battle. Ja, die band van de Bataclan, weet je wel. In Parijs. I love you all of the time. Dat is mooi om te horen. Eagles of Dead Metal, de zanger van de band, is een beetje weirder. Hij heeft ook wel even foute uitspraken gedaan. Maar inderdaad hij weer van terug is gekomen. Goed, dat kostte wel wat optredens hier en daar. Want ja, toen had hij gezegd dat de veilig ook in het complot zat. En waardoor de, de schutters in de baddenklank konden komen en konden schieten. Maar goed, later heeft hij het even teruggedraaid. Maar goed, hij heeft ook echt vreselijke dingen gezien op het podium. Een man met uh, ogen als diamanten. Die zoveel drugs had gebruikt waardoor hij helemaal uh, hyper werd en uiteindelijk ging schieten. Dat heeft hij voor zich niet gebeuren. En dat is niet in zijn koude kleren gaan zitten natuurlijk. Goed, dit was een van zijn singles die je uitbracht. Maar er ook, zat er ook weer een, of een goed doel aan vastgeknoopt dat ze met yeah. dat geld... Iets, uh, iets voor de mensen, de nabestaanden uh, van de, de, de, de, de, de slachtoffers gingen doen of zoiets. Goed, het is uh, vijf minuten verdien. Straks naar tien uur. Goedemorgen morgen De lij zijn net een beetje getest. En uh, dat straks eerst nog even wat andere berichten. Onder andere was, moest ik vanochtend wel even lachen... Op het, het later nieuws zag ik dat... In, de, in, in Spanje hebben ze alleen last van bosbranden. Ja. En, uh, oh, dat is lachen hoor. Ja, nou dat niet alleen. Maar er was, er was een, be een beentje. Een ja? muziekbeentje. Die heet uh, Ama Paranoia. Oh. En die dacht zelf Ah, oh, wij redden het wel. Om zeg maar door die brand heen te rijden. Zo langs de kant. Dus de politie was al gestopt. Die hadden zoiets. Nou, de politie gaat zelfs niet verder. Maar wij gaan er nog langs. En toen kwamen ze vlak bij die brand... En toen hadden ze wel zoiets van... Uh... Toen, raakten ze toch... toen raakten ze een beetje in paniek. En toen keek ik nog een keer naar de band Dan Toen was dat AM Paranoia. Toen dacht ik, hé, wat grappig. Ja. Ja, soms heb je van die dingen dat je denkt, het moet toch zo zijn. Hè? Ja, toen dacht ik, wat, wat, wat, wat grappig bedacht. AM Paranoia. ja. ja. Ik denk dat ik je de hele wereld aan kan, maar dat voelt toch even tegen. Dat is het dus mooi niet zo. Nee. Uh, we willen eigenlijk nog mensen even oproepen. Als je uh, bloedgroep AB heeft. Want België is nagenoeg door zijn voorraad plasma van bloedgroep AB okay. heen. Dit komt oké. Er wordt al wekenlang gevochten voor het leven van één patiënt. die heeft dagelijks tot 15 zakjes nodig. En dit is natuurlijk wel een zeer uitzonderlijke situatie. En uh, er schijnt ook dat uh, in België maar 5% bloedgroep AB hebt En zelfs slechts 0,75... Procent is AB negatief. Dus uh, ja, uh, ik weet niet hoe het in Nederland is. Het, het percentage zal wel hetzelfde zijn. ja, plasma is dus de vloeistof in het bloed waarin de bloedcellen circuleren. En soms wordt het plasma ziek. Omdat het uh, te veel schadelijke stof of eiwitten bevat. En ziek plasma moet dus gewoon dan vervangen worden door donorplasma. Oh, ja. Maar uh, ja, het is uh, terug voor die man. Want dat ja. gaat, uh, dat gaat, of het goed gaat komen, is toch maar de raad. Precies, bloed. Eh. Doneren bij België. Nou goed, ik moet zeggen, waar is Marcus? We gaan afscheid nemen. Ja. Ik wil zeggen, volgende week zit hij hier weer. Volgende week ben jij er niet, niet. Volgende week ben ik er wel. Oké, daarna ben je niet. Oké, goed. Nou, dat is dan weer goed om te weten. Dus een prettig weekend en we spelen elkaar volgende week weer. Voor een nieuwe aflevering: Camera Obscura. Friends Navy.